Bij Van Dijk die ook inschuift. Alle Nederlanders nu op de helft van Engeland. Dan is die paas iets te hard voor Van Aanhold. Die kan er niet bij of rekenen er niet op. Waardoor die over de zijlijn gaat en Engeland gaat ingooien. Nog even iets over die tactiek. Jeroen die je zei het al omdat je dorst hebt. Dorst zegt het zelf ook. Ja, ik hoef niet per se alles van de flank te hebben. Maar ik vind het wel prettig als er mensen om mij heen spelen. Nou, dat is gecreëerd door Koeman met Promes en Memphis. Die niet helemaal aan de zijkanten staan. Maar eigenlijk binnen bereik van Dorst. Dus ook die lange spits kunnen aanspelen. Dat is geen man die 4-5 spelen. ...op zijn gemak passeert. Dat is een onmogelijkheid bij hem. Maar hij is wel zo gevaarlijk te maken. En omdat dan die twee backs daar heel diep achter staan aan de zijkant... ...ziet er eigenlijk allemaal tactisch sowieso wel aardig uit. Nu nog kijken hoe het in de praktijk werkt. Want dan gaat het om. Promes kan niet bij de bal komen. Maguire is sterk. Fysiek sterk. Laat hem eigenlijk een beetje tegen zich oplopen. Waardoor Promes naar de grond gaat. Die het in Rusland weer uitstekend doet. Een van die spelers die in vorm is afgelopen jaar geweldig was. Dit jaar weer sterk is. Ook hij... Trouwens wil in Oranje meer laten zien dan hij tot nu toe heeft gedaan. Daar zit wel wat rek in. Engeland aan de bal. Weer die drie centrale verdedigers die elkaar de bal toespelen. Nu dan wel een paas het middenveld in. Waar het verder ook niet verder gevoetbald kan worden. En de bal weer terug gaat. Het is rustig aan het front. We spelen vooral op dit moment in de verdediging. Ja, dat doen de Engelsen op zoek naar wat ruimte. Nu komt er een paas in de richting van Rose. Die wordt ook bereikt. Dan moet Hatenboer in actie komen. Maar er komt wel een voorzet van Rose. Alleen trapt hij die zo ongelooflijk hard. Hij bijna in de tweede ring aan de overzijde. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Misschien nog een beetje duizelig van die klap die hij in de eerste seconde van deze wedstrijd opliep. Naar het duel met Haterboer. Um... Maar Roos hobbelt nu weer terug naar zijn eigen helft. Terwijl Nederland een ingooi mag nemen aan de linkerkant. En Van Aanholt belast zich daarmee. Die gooit hem naar Dorst. Die is eigenlijk nog nauwelijks bereikt. Zet nu wel het hoofd tegen de bal. Maar dan valt hij voor de voeten van een Engelsman. Komt er ook een Paas. Maar staat Sterling buiten spel. Zodoende een vrije trap voor het Nederlands elftal. Ja, het moet echt nog op gang komen. Je merkt toch dat Nederland zoekende is op het veld. Patronen moeten nog gaan ontstaan. Natuurlijk, er is intensief getraind. Buiten de spiedende ogen van. ...van de Nederlandse pers. Want we hebben eigenlijk uh, weinig beeld van... Uh, ...wat er nou eigenlijk gebeurde allemaal in Zeist. Dat moeten we dan uh, nu uh, te zien gaan krijgen. Maar het is allemaal nog... Uh... Heel erg aftasten, ook voor de spelers onderling. Wel weer een goede crosspaas op Van Arnold. dit keer van de Vrij. En dan kan Nederland misschien wat gaan klaarmaken aan de linkerkant met Depay. Die durft de actie niet te maken, gaat terug, krijgt de bal weer van Strootman. Depay terug op Strootman, loopt er wel de diepte in, maar dan komt er geen paas. Dan gaat de bal weer terug naar Van Dijk. En zo komen we weer uit bij Stefan de Vrij en begint Nederland van voren af aan. We zoeken het nu aan de andere kant met de licht. De licht laat zien dat hij naar voren wil. Koeman heeft het gezegd, desnoods wat opportunistischer. Dat is wel makkelijk gezegd, maar als spelers durf je dat zeker in het begin van zo'n wedstrijd tegen toch ook nog wel Engeland niet onmiddellijk aan. Dus zit er een kleine handrem wel op, maar oké, okay, dat ziet hij wel als een taak voor de wat langere termijn om zo te gaan spelen. Niet te veel rondschuiven, zeker niet te vaak terug naar je doelman. Opportunisme waar het kan. Vooruit spelen dus. En, uh, nou ja, ze willen wel, maar dat moet allemaal nog even beter. Met uh, Maguire nu namens Engeland. Die naar zijn doelman Pickford. En die geeft hij meteen aan de rechterkant mee. Als uh, Walker door kan gaan. Die pakt de meter of 20-30. Uh, loopt daar uh, heel lang met de bal. Geeft het nu dan wel af naar Oxlade-Chamberlain. Die zoekt er dan weer bij. Rose die aan de kant bij Engeland. Heel diep speelt die linksback. Maar die is niet al te lang. Bovendien gaat die bal meters over hem heen. Over zijn kruin. Over de zijlijn. En betekent dat dat Engeland kan gaan ingooien. Nederland kan gaan ingooien. Maar nu de bal verspeelt via Wijnaldum. We spelen 16 minuten in de Amsterdam Arena. Die uitverkocht is. Nederland tegen Engeland. De eerste Interland van Koeman. De eerste Interland op weg naar een misschien wel nieuw tijdperk. Met Engeland nu nog even in de bal in de 16 meter. Omdat Nederland daar slordig is. Komt daar ook een schot van de Engelse kant. Dat komt er wel van Lingard. Maar... Ver naast het doel. Dus staat het in Amsterdam 0 tegen 0. Hier in de studio kijkt mee onze analist Andries Jonker. Uh, het is nog niet hartverscheurend spannend. Hoe kijk jij naar deze wedstrijd uh, tot nu toe? Ja, dit mag je verwachten. Dus je ziet een hele gretige start. met gelijk een uh, agressieve actie van Haterboer. Ja, uh, ja uh, iets jongen... te enthousiast. Ja, jongens willen graag laten zien dat ze er zijn. Letterlijk en figuurlijk. Een beetje te veel van het goede. Ja, en daarna is het moeilijk om een oplossing te zoeken. Maar het zijn natuurlijk. Uh, een soort van mirakel zijn als dit vanaf seconde 1 zou lopen. En, uh, we zijn nu uh, een paar minuten onderweg. En ja, Dit kan je verwachten. Iets wat chaotisch, iets wat onsamenhangend. Maar wel veel goede bedoelingen. Ja, uh, maar daar koop je natuurlijk niet zoveel voor. Uh, af en toe zie je ze wel heel erg druk zetten. Ja. Voorin al proberen vast te zetten. Uh, dat... Dat werkt goed, zie je. Dan hebben ze snel de bal terug. Maar dan, dan, dan, dan lijkt het of ze even creativiteit missen om het dan uh, echt weer meteen naar voren. Want de bal is heel snel weer in de defensie. Ja, vooral, uh, vooral de rust hè, om, om, ja. is het dan niet. Maar inderdaad, er wordt, wordt hoog, uh, ver van eigenlijk al druk gezet. Waar mogelijk, heel agressief, heel hard werkend. Twee keer de bal gewonnen, twee keer direct ingeleverd. Maar ik denk dat vooral uh, op momenten dat we achterin de bal vrij hebben... Dan staan Engelsen heel ver naar voren met die mm -hmm. verdediging. En er liggen heel veel meters achter die verdediging. En dan heb je spelers nodig met diepgang. En dat, dat wordt nog niet herkend door het elftal. En daar ligt wel de oplossing. We hebben een paar mooie uh, uh, lange ballen gezien van de Vrij zojuist... Ook voor van, van Dijk? Ja, maar op stilstaande spelers. Ja. En uh, dan, dan kom je niet naar voren. Op het moment dat Engeland ver naar voren staat... dan moeten de spelers naar voren lopen op snelheid. Die bal achter de verdediging. En dan na de goal. En niet in stand de bal aanheen. Zo is het. We gaan weer terug naar uh, de Amsterdam Arena. Eens kijken of dat een beetje, uh, wat meer tot uiting komt... in uh, het restant van deze eerste helft. Jeroen en Arno. 18 minuten op de klok. Stand 0-0 nog altijd als Engeland het probeert via de linkerkant. De Engelsen die slagen er toch steeds al in om een mannetje extra te creëren op het middenveld. Dat is de verdienste van Oxlade-Chamberlain en van Henderson. En daar heeft Nederland het moeilijk mee. Met name omdat Stroomman dan af en toe vertwijfelt om zich heen kijkt. Moet ik nu naar voren stappen? Of komt Dost dan uit de punt van de aanval om daar Henderson bijvoorbeeld het voetballen onmogelijk te maken? Ja, We hebben het al een paar keer geconstateerd. Het is zoeken... Want dit zijn nieuwe patronen, dit zijn nieuwe verwachtingen. En de spelers moeten ook leren omgaan met zo'n ander systeem. Vrije trap nu gegeven door de Spaanse scheidsrechter Jesus Gil Manzano. En die vrije trap is snel genomen door Nederland. Met de paas van de vrije naar de linkerkant op Van Aanholt. Depay wil de bal in de voeten. Speelt op terug op Van Aanholt. Die is twee meter over de middenlijn. Kan hem weer kwijt aan Depay die zich daar goed aanbiedt. Depay nu opgevangen door Trippier. De Pai nog altijd vastgehouden. En dan vindt de scheidsrechter het welletjes. Geeft hij een vrije trap aan Oranje. Mag de bal op de helft van Engeland worden genomen. Maar die lag voor de voeten van Van Dijk. En die zei, nou ik vind het wel prima zo. Ik speel hem meteen naar de Vrij. De Vrij op de licht. De licht speelt in op Dorst. Die probeert hem mee te geven aan Promes. Maar dat gaat slechts ten dele. Wel gaat de bal via een Engelsman over de zijlijn. Ja, daar hebben we het natuurlijk heel vaak over gehad de afgelopen jaren. Als Dorst dan speelde. Hij is maar drie keer basisspeler geweest. Maar hij viel ook regelmatig in. ...dan was het altijd het probleem dat hij zo slecht meevoetbalde. Het is een afmaken puur zang... ...maar het is niet iemand die Nederland beter laat functioneren. Het is geen kapstok. En dat zie je nu toch ook al een paar keer terug... ...ook bij deze poging om een aanval op te zetten. Dan gaat die bal weer helemaal omhoog... ...in plaats van strak terug in de voeten van een ploeggenoot. Als Engeland nu een ingooi mag nemen aan de linkerkant... ...en daaruit moet proberen te komen... Dan zit Dost ertussen, maar is er een nieuwe ingooi voor Engeland. 0-0 dus uh, nog altijd hier in een uh, vrij tamme, rustige Amsterdam Arena. Nederland zet Engeland wel al een paar keer nu goed vast. Waardoor de Engelsen er niet echt uitkomen. Dorst deed het net. De bal over de zijlijn dat wel. Engeland gooit in. En die bal die komt in de buurt van de middellijn. De licht kan niet anders. Dus die kiest dan toch maar voor de terugweg naar Jeroen Zoet. Zoet kan naar Van Dijk. Van Dijk. Strootman biedt zich aan. Probeert daar weg te komen. Maar die lijn wordt afgeschermd door de Engelsen. Dat doen ze slim. Dat doet Sterling. Die zorgt dat daardoor de spelers van Oranje. Die dat zouden moeten doen. Strootman en Wijnaldum niet in het spel kunnen komen. Dat weten we. Dat is natuurlijk allemaal Studeert. Je weet precies welke looplijn je moet afdekken. En de Engelsen doen dat ook. Nederland dan weer met Van Dijk. Van Dijk. En dan komt de vrij aan de bal. Die gaat met de bal aan de voet nu op de helft van Engeland. Kan in de diepte spelen. Na van Arnold bereikt hem niet helemaal. Van Arnold die daar eigenlijk wel verrassend in het centrum diep ging. Nu de licht die een bal oppakt, maar die schiet dan wel heel optimistisch van een ruime 20 meter met een hobbelbal. Dat wel, maar geen problemen voor Pickford die wel naar de grond moet, maar die bal gewoon kan pakken en nu weer aan in bezit geeft van McGuire. Die verdediger van Leicester ziet er niet al te handig uit. Hier ook een bal die hij zomaar inlevert naar Memphis Depay. Die nummer 15 van Engeland, speler van Leicester City, lijkt op zichzelf geen versterking in die drie Verdediging. We zitten echt ongeveer precies op de helft van deze eerste helft. tussen Oranje en Engeland. Het staat nog steeds 0 tegen 0. Probeer, daar probeert Van Arnold een uh, combinatie op te zetten met Depay. Maar hij schiet de bal zo over de zijlijn. Hier wordt snel genomen door Engeland. Het is zoeken naar de snelle Sterling. En het... De van de Vrij voorkomt dat Sterling er ook daadwerkelijk doorheen komt. Want het gaat opnieuw te kosten van een ingooi. En die is een meter of twintig van de cornervlag voor Engeland. Dat nu veel mensen mee naar voren stuurt. Het is nog wat steriel allemaal. Er zit weinig hartstocht in deze wedstrijd. Nog altijd wordt ingewering niet genomen. Trippier is aan het zoeken. Aan wie kan hij de bal nog kwijt? Nou, uiteindelijk wordt daar aangeboden door Oxlade-Chamberlain. Maar moet Engeland terug onder druk van Depay. En komt Engeland helemaal achterin uit bij Stones. En dan gaan Engelsen van vooraf aan beginnen. Henderson is dat, hier een paas naar Maguire. Dan komt hij weer bij Stones. Nederland probeert daar wel te storen. Maar dat lukt niet echt. Ruimte zijn te groot. Dus Dost laat het nu ook. Dat betekent dat Stones in balbezit is. Hey, ook zo'n prototype dus van natuurlijk een hele goede voetballer. Maar ja, bij City, Company is fit. Wie speelt er dan? Company. En geen Stones. Omdat ze die bel gewoon uh, nog beter vinden, ondanks zijn leeftijd. Nu de Engelsen met een aardige combinatie. Rose. Rose aan de linkerkant. Uh, speelt echt super diep. En uh, Stroopman die daar het gaatje dicht loopt bij Rashford. Even helpen. Tikt hem over de achterlijn. Dat betekent wel een hoekschop voor Engeland. En dat betekent ook weer dat er natuurlijk veel mensen mee naar voren komen. Dorst met zijn 1 meter, 94, 95, ik geloof 96. Hij pakt daar ook zijn verdedigende taak. Veel oranje. De Engelsen staan allemaal op de rand van de 16. Komt die hoekslop van Rose. Zoet blijft staan. Wordt die half ingekopt, maar de vrij. En dan in tweede instantie is het een kopballetje. Zomaar in de handen van Jeroen Zoet. Hij neemt zijn tijd omdat er niemand van Nederland echt heel goed vrij staat. Dan kan je beter even secuur zijn met de bal. En rolt hem nu uit naar Van Arnold. Van Arnold draait om de as. Speelt op Strootman in. Strootman schakelt door naar de rechterkant. Vindt daar Hatenboer. Nu gaat de tempo wat omhoog. Hatenboer geeft hem terug op Wijnaldum. Die hebben we eigenlijk nog nauwelijks gezien. Jorginho Wijnaldum bij Liverpool. Altijd van box-to-box. Box, zoals ze dat noemen. Van strafschopgebied naar strafschopgebied. Maar nu nog heel flat in deze wedstrijd. Van Dijk speelt hem naar de licht. De licht in de voeten van Wijnaldum. Wijnaldum ziet daar Henderson komen. Zijn ploeggenoot bij Liverpool. Schrikt daarvan en kan niet anders dan de bal weer terugspelen op Stefan de Vrij. En dan begint het weer van vooraf aan. Nederland heeft Grote problemen om Engeland echt weg te spelen. Soms gaat het wel eens via de linkerkant met Depay die nu ook weer wordt gezocht. Maar Depay moet wat dat betreft meer acties gaan maken. Dit is goed. Hij opent op Hatenboer over de hele Hatenboer. Controleert met de borst. Geeft hem dan aan de licht. Het leek bijna te ver weg te zijn. Maar toch, die aanval gaat door met Depay. Die probeert door het midden te komen. Maar vindt dan niet de ruimte om de dribbel in te zetten. En nu moet Nederland oppassen voor een counter van de Engelsen. Maar dat gebeurt als er een dubbel ontstaat tussen Van Aanholt en een Engelsman. Engeland blijft aan de bal en en dan uh, wordt er alsnog gefloten, geloof ik. Of uh, legt de scheidsrechter het spel nu stil omdat er een blessure is? Daar lijkt het op. Er is nu een hele vergadering bij uh, Jesus Gil Manzano. De Pai daarbij betrokken. Ook uh, Kyle Walker. Ja, we zien daar uh, Van Aanholt op de grond zitten. Moet misschien verzorging hebben. Terwijl uh, de bal daar uh, wordt neergelegd door Van Dijk. En is het een vrije trap voor Nederland. Dat is het. Want uh, Van Aanholt werd daar geraakt in het duel door Walker. Mag Nederland de vrije trap gaan nemen. De bal ligt op een metertje of acht over de middenlijn op de helft van de Engelsen. En Van Dijk staat klaar om die vrije trap zo dadelijk te gaan nemen. Hij wilde de vrije trap geven inderdaad aan de van Nederland. Maar Strootman die struikelde over zijn eigen medespeler van Aanholt. Die nu die bal voorzet. En die komt er bij Promes. Komt hij ertussen? Nee! keeper komt eruit. En dat was ook lastig hoor. Maar in ieder geval duikt hij daarop. Vlak voor de doelman. Dorst bij de bal. En dan die Promes erachter. Goed verdedigd ook door Rose en Pickford. Jordan Pickford. De goalkeeper van Engeland die eruit komt. En zo konden ze het samen oplossen. Maar was het toch even spannend om te kijken. Of daar misschien Promes net tussen die verdediger en die keeper... ...in kon komen om de bal in te tikken. Mogelijkheid voor Nederland, meer niet. En Engeland weer aan de bal. En we zitten op 25 minuten. Engeland ook nog niet veel gecreëerd natuurlijk. Hetzelfde geldt voor Oranje... Allebei de ploegen zijn aan het zoeken. Ze noemen dit een experimenteel elftal van uh, Engeland. En dat zal uh, nog wel een paar wedstrijden zo blijven. Bovendien laten we echt heel reëel zijn. Engeland heeft ook geen gouden generatie. Dat moet komen in 2022 over vier jaar. Als de jeugd van Engeland volwassen is. Want ze hebben wel hele goede jeugdteams. Nederland nu met Strootman. Strootman terug naar Van Dijk. En Van Dijk kiest dan voor de andere verdediger. Stefan de Vrij. De Vrij in de middencirkel dribbelt de helft van Engeland op. Ziet Depay wegstarten. En dat is een uitstekende paas. Bal uit de lucht gaat gehaald. Gecontroleerd door Depay. Die kan hem kwijt aan Van Aanholt. Nu alle ruimte voor de voorzet. Daar is de voorzet. Die moet dan goed zijn. Want Dorst had positie gekozen. Maar de voorzet was niet diep genoeg. Ontstaat er een duel. Dat wordt gewonnen door Wijnaldum. Die steekt de bal tussen twee verdedigers. Maar Promes komt te laat in beweging. En dan kan Engeland overnemen met Rose aan de linkerkant. Er is een paas op Rashford. Wordt het duel gewonnen door de licht. Maar speelt Wijnaldum de bal zo in de voeten van de tegenstander van Oxlade-Chamberlain. En kan Engeland weer gaan bouwen aan een aanval met Henderson nu die hem terug speelt op Trippier aan de rechterkant. Ja, pragmatiek hè, Wijnaldum. Op dat soort momenten kan je een bal gewoon echt makkelijk meegeven aan een teamgenoot. En dan is het toch wat nonchalant. En uh, de allerbeste Wijnaldum moeten we nog weer eens een keer gaan zien in uh, Oranje. Misschien in het verloop van deze wedstrijd. De eerste half uur is dat in ieder geval niet zo. Henderson geeft hem uh, mee. Aan de rechterkant bouwt uh, Oxlade Chamberlain op met uh, Trippier. En Engeland ook voorzichtig omdat Nederland daar natuurlijk met veel mensen terug staat. Ook dat is waar. Eén van de wetten in het huidige voetbal is dat je compact moet spelen. Zoals dat zo lelijk heet. Dat betekent dat je niet onnodig veel ruimte moet weggeven. Want daar kan elke voetballer ineens er heel goed uitzien als die ruimte heeft. En Nederland doet dat wel aardig. Ook Engeland krijgt niet veel ruimte. Dorst Dors wil een bal teruggeven, maar doet het niet goed. Dat is wel onhandig. En dat betekent dat Engeland aan de bal is. Maar wel 6, 7, 8 spelers van Nels al achter de bal. Dus is er geen verrassingsaanval van Engeland. Niet dat je denkt ik word ineens overrompeld. Dat gaat niet gebeuren. Engeland zal ook heel rustig moeten opbouwen. En lang moeten zoeken. Om uiteindelijk te kijken wie ze daar vrij kunnen spelen. Ja, zijn we een probleem. Dat ze Harry Kane niet hebben in de spits. Dat is de enige Engelse speler van echt wereldtopkwaliteit. Met misschien Dallie erbij. En die zit op de bank. Dus moet Engeland het ook voor werk hebben. Met hier Rashford. Rashford zoekt de flank met Trippier. voorzet tweede paal. Is eigenlijk niemand haat te boer. Laat die bal slim lopen. Kan misschien Nederland aan de counter beginnen. Met het hatenboer die speelt op Dorst. Dorst wil de bal dan terugkaatsen op Wijnaldum, maar die eindigt dan in de voeten van een tegenstander. En zo is Engeland team met drie mensen op de rand van de 16 meter gebied. Komt er een schot ook van Sterling en gaat de bal via de licht naast en is het opnieuw Bas Dorst die daar de bal volkomen onnodig inlevert. Hij was ongelooflijk teleurgesteld, boos, bijna verdrietig ook na de laatste kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden. Toen hij terugkeek op de kwalificatierreeks en weer moest constateren dat hij nauwelijks kansen had gekregen. Dat hij op cruciale momenten ook het geluk niet had, zoals bijvoorbeeld in de wedstrijd in Stockholm toen een doelpunt van hem onterecht werd afgekeurd. Maar ja, het is en blijft hetzelfde verhaal. Hij eh... ...heeft gewoon niet het vermogen om daar echt mee te voetballen... ...in de punt van de aanval. De hoekschop van Engeland inmiddels genomen, levert niets op... ...komt de bal terug bij Rose. Rose met Haterboer voor zich. Speelt hem op Henderson. Die staat er weer helemaal vrij op een meter 25 van het doel van Nederland. Maar die paas die, uh, lijkt nergens op de bal. Zeilt langs het doel van Jeroen Zoet. Jordan Henderson schudt het hoofd. Nee, bij Nederland loopt het niet. Bij Engeland loopt het even min. En daardoor zitten we eigenlijk te kijken naar een uh, stomvervelend eerste half uur. Want het is gewoon niet goed. Kun je nagaan dat... Uh... Jack Wilshere, de speler van Arsenal, die vorig jaar helemaal in de afzink van zijn loopbaan zat. Nu, zoals de Engelsen zeggen, nodig wordt gemist. Want die had eigenlijk vandaag in de basis gestaan maakt op het laatste moment. Af met nu weer een knieblessure na talloze enkelblessures. Want die is ook van glas. En hij zou eigenlijk ook op het WK misschien wel de spelverdeler van Engeland moeten zijn. Want dat zullen ze toch niet met Henderson gaan doen. Die heeft daar echt de kwaliteiten niet voor. Dat zien we ook wel weer. In deze wedstrijd. Zal de Henderson die nu de vrije trap mag nemen op de rand van de middenlijn? Krijgt hij hem terug? Van Walker mag hij het spel in vaart gaan zetten met Trippier. Henderson, wie schuift er dan in? Dat kan Stone zijn, terwijl de koffie rondgaat. Maar langs onze neus, niemand die hem ons bezorgt. Ach, dat komt wel. Monique gaat het nu regelen voor ons. Koffie zou best welkom zijn. Moet ook een beetje wakker blijven in deze wedstrijd. En Engeland over de middellijn. Dat is Henderson weer. Henderson, die wordt niet aangepakt door Nederland. Die mag er ook met die bal lopen. Legt hem dan naar Walker. Walker weer, duurt lang. Engeland, weinig creativiteit. Weinig spelers die ineens iets zien wat er niet ziet. Het is allemaal wat voorspelbaar. Het is uh, brengvoetbal. En het moet wel een beetje via de flanken. Gaan ze nu proberen. Maar ook weer met de backs die daar staan. Met uh, Trippier aan de ene kant en Rose aan de andere kant. Want het is uh, Lingard bijvoorbeeld die helemaal in de as speelt. Nu is het geen buitenspel van Sterling. Sterling die kan uh, de 16 meter in. Nederland komt nu wel terug. Dat betekent dat er een klutsbal komt via Van Dijk. Echt gevaarlijk wordt het niet. Maar die bal blijft wel binnen. Daar reageer Nederland wat laat op. Dus hebben ze tijd om er wel voor te geven Engeland. En dan gaat er weer iemand van Oranje de lucht in. Stefan de Vrij... En zou het fijn zijn als die bal nu echt een keer uit de verdediging van Oranje kan komen. Ver op de helft misschien van Engeland. Dat is niet het geval. En nu zelfs een overtreding van Hatenboer die zijn tegenstander over de bal duwt. Kortom, Engeland nu wat langer in balbezit. Nederland moet verdedigen. Ja, dat zal het ook nu weer moeten doen. Want er komt dus een vrije trap aan na die overtreding van Hatenboer aan de rechterkant op Rose. Waar Nederland erg veel problemen heeft... is dat wanneer Engeland de bal heeft... Nederland eigenlijk in elkaar wordt gedrukt. Dan krijg je één lijn met vijf verdedigers. Daarvoor slechts twee middenvelders. En daarvoor drie aanvallers die ook niet evenveel mee verdedigen. Depay en Promes en Dorst zien het vooral aan van een afstandje. Waardoor het middenveld van Nederland nooit grip krijgt op dat van Engeland. Nu komt die vrije trap. Die gaat met rechts worden genomen. Een indraaiende bal dus. Wordt verlengd met het hoofd. Maar Henderson ziet dat zijn inzet... Een Meter naast gaat. Dat was een uh, aardige mogelijkheid voor de Engelsen. Maar na 31 minuten en 50 seconden staat het nog altijd 0-0 in Amsterdam. In de Interland. De eerste Interland onder leiding van Ronald Koeman tussen Nederland en Engeland. Andries Jonker kijkt met ons mee. Uh, Andries, Arno uh, had heel veel zin in koffie. Want het was een beetje slaapverwekkend. Zijn collega Gruter ook al. Peter je daar mee eens? Ja, er dat, dat gebeurt natuurlijk niks voor de goals. Hè? Nee. We hebben zojuist met uh, de kopbal van Engelsen het eerste moment gezien... dat een bal uh, halve meter naast de goal gaat. Die erin had kunnen gaan, maar er gebeurt niks voor de goals. Ja, dan, dan, dan vinden we het natuurlijk uh, saai en terecht. Ja. Het, het middenveld wordt een beetje overlopen. Ja. Bij de grip van Oranje op het middenveld. Is dat, is dat een, uh, de, de, de angel? Nou ja, er zit natuurlijk ruimte achter Bas Dost. Hè. Je speelt dan met Wijnaldum en Strootman. Dus in de rug van Bas daar zit ruimte. En daar vinden ze steeds een vrije man. Mm -hmm. En dan zijn uh, Depay en Promes natuurlijk geen geboren middenvelders. De intentie is wel duidelijk om, als het dan moet... een soort van 5-4-1 te verdedigen met Bas voorop. Maar ja, juist in de rug van Bas zit wel ruimte. En dan is de vraag, hoe lossen we dat op? Ja, bijvoorbeeld door Depay wat meer om hem heen te laten spelen? Ja, het gaat vooral om samenwerking en dat is ook logisch in deze fase. Eigenlijk moeten die vier die moeten naar links en naar rechts schuiven... als het ware met een, met een touwtje aan elkaar verbonden. Ja, dat ontbreekt nog. Ja. Je zei net al, het is logisch, hè? Het, het, het onwennige, het is een nieuwe start... Uh, is dit dan nou nog onwennigheid? Of? Ja, uiteraard. Ronald heeft denk ik twee, drie trainingen gehad. En, uh, en uh, we zijn nu een half uurtje bezig. Uh, nogmaals, als dit nu al loopt, dan, uh, dan is Ronald een tovenaar. Dat is hij niet. en Dat is niet één trainer. Dus je moet dit echt tijd geven. En we mogen met z'n allen niet verwachten dat, dat dit meteen gaat lopen. Nee, dus, het, dus het zegt nog niets? Nee, dat vind ik niet. Uh, het is in ieder geval zo dat we niet onder de voet gelopen worden door Engeland. Dat, dat is dan positief. Maar we kunnen ook op geen enkele manier... Iets bepalen. Dus er is, uh, ja, het bevestigt eigenlijk dat er heel veel werk aan de ja. winkel is. Zie jij nog dat het team uh, uh, niet, niet heel veel vertrouwen heeft uh, meegenomen... Hè, uit die mislukte kwalificatiereeks? Is ja, dat te zien? Ja, je ziet natuurlijk uh, nog steeds aan individuele spelers... Uh, Wijnaldum die heel eenvoudig de bal weggeeft. Bastien twee keer heel eenvoudig weggeeft. Ja, dat is niet hun normale niveau. He, ze kunnen echt beter. Ja. Uh, Van Dijk die de bal zomaar het veld uitpaast. Ja, dat is nou juist wat hij in Engeland niet doet. Vertrouwen dus, hebben ze nodig. Ja, ik, je, je moet met z'n allen de, de tijd geven. Ronald legt een plan neer. Nou, dat, dat, dat plan dat klopt wel in theorie. En nou moeten de jongens ja. de tijd hebben met hem om, om dat uh, vorm te gaan geven. Wat en dat, dat betreft, wat... betreft is het fijn dat, dat Oranje voorlopig geen echte kwalificatiewedstrijd moet spelen. Want normaal gesproken spreek je eigenlijk de eerste al direct na het WK. Nou, de eerste echte kwalificatiewedstrijd voor het EK ja, is nog heel ver weg. Ja, een jaar. ja, Dat is ook wel uh, prettig. Aan de andere kant uh, de tegenstanders die dan in het zogenaamde vriendschappelijke circuit gespeeld ges moeten worden. Ja, ja die, daar willen we toch met z'n allen een goed figuur slaan. En dat brengt dan toch weer de nodige druk met zich mee. Aan de andere kant, als je dat weer staat, ja, dan ben je op de goede weg. Ja. We gaan kijken hoe de laatste tien minuten van de, de eerste helft gaan, terug naar de Amsterdam-Arena, Arno en Jeroen. Engeland breekt uit omdat Van Aanholt daar wat onhanders deed. En de licht dan achterin. En wordt het opgelost kan Rashford daar uiteindelijk niet fataal zijn voor Oranje. Maar daar was Engeland wel snel weg. Dat was een aanval via Depay. En Van Aanholt die stokte zoals ze bij Nederland best veel stokt En Engeland probeerde daarvan te profiteren. Nu Nederland weer met weer. Memphis Depay staat er tegenover twee tegenstanders. Moet dan terug naar Van Aanholt. Van Aanholt kiest voor Van Dijk. Van Dijk dan in de breedte naar de vrij. En uiteindelijk wel naar de licht gaan we dus aan de rechterkant wat proberen en Promes, dat zijn de mannen aan die kant. Nee, dan uh, toch weer bij de drie centrale. Die twee controleurs inderdaad die Nederland heeft uh, komen sowieso opbouwend in het spel. Bijna niet voor Stroopman en Wijnaldum. Zijn het nou net niet de twee spelers, waarvan we steeds zeggen dat ze uh, beter kunnen. En dat ze eigenlijk bij een club altijd meer rendement opleveren. Koeman zijn nog deze week opvallend. Ik vind dat ze uitstekend trainen. Ook Stroopman, ik heb echt het idee dat dat beter gaat dan de afgelopen jaren. In het elftal met Kevin Stroopman. Maar voorlopig zien we eigenlijk wel dezelfde type stroopman als die we ook gezien hebben. Toch wat behoudend, voorzichtig. En niet de box to-box die we in Italië meer zien. Nu is de paas van de vrij. Kan Engeland weer counteren. Engeland toch alles bij elkaar. Wel wat beter dan oranje. Komen iets meer makkelijker in de aanval. Dan Nederland bij Nederland gaat het echt met horten en stoten. Zie je dat de spelers elkaar totaal niet vinden. Engeland gaat het ook niet briljant. Kun je niet zeggen dat het computervoetbal is. Maar er zit er wel iets meer lijn in. Promes is aangespeeld door Haterboer aan de rechterkant, halverwege de helft van Engeland. Misschien dat Nederland nu eens een keer wat kan laten zien. Oranje in de oranje shirtje, oranje broeken en blauwe kousen met Van Dijk op Strootman. Die probeert de bal over Walker heen te wippen om daarmee dorst aan te spelen. Maar dat mislukt omdat Walker zich strekt en nu de tegenaanval van Engeland. En die is goed, want daar is Sterling en Zoet is dus heel ver uit zijn doel en heeft de bal te pakken met een sliding. Dat doet hij heel goed en neemt de tegenstander ook mee. Die kijkt wat beduust om zich heen. Zo van wat gebeurt er nu? Nou, hier laat Zoet zich wel even zien. Want dit is een uh, echte belangrijke redding. Anders komt Engeland waarschijnlijk op voorsprong. Hij overbrugt een meter of dertig. Glijdt naar de bal toe. Heeft hem te pakken. Met alle risico's van dien. Maar het pakt goed uit. En dan is het een prima redding. Absoluut. Uh, ik wil niet in de eerste helft als Zwarte Piet geven. Maar Van Arnold is wel elke keer heel rechtslodig aan de bal. Ook, uh, ook net weer wat je juist niet moet hebben nu. Ook niet in zijn uh, positie. Als er dan een keer wat ruimte is. En uh, hij kan aan die uh, linkerkant bij die zijlijn wat betekenen voor Oranje. Dan speelt hij de bal al heel snel naar de Engelsen. Ook voor hem op zijn leeftijd. Met zijn loopbaan is het toch een super kans om nu in Oranje te spelen. Engeland ook de fout in. Krijgt dorst de bal, maar wel op eigen helft. Er is hij niet gevaarlijk. Dan van Aanhold. Komt de voorzet snel, te snel op het hoofd van Walker. Engeland verdedigt dan ook uitermate merkwaardig uit. Maar lost het uiteindelijk wel op. Nederland kan daar niet veel betekenis in te wachten op een verkeerde paas. Dorst doet het ook wel stiekem. Maar uh, dat overkomt ze dan niet. Maar oh, oh, oh, oh, daar die doelman Pickford. Die krijgt een bal die bijna over zijn uh, voet over de doellijn rolt. Uiteindelijk schiet hij hem uh, ver weg. En komt Engeland wel op de helft van uh, Nederland. Maar dat zag er ook niet uh, heel gepolijst uit bij de Engelsen. Die nu de bal hebben bij Henderson. Henderson en dan zijn de Engelsen op de helft van Nederland. Met de paas van Oxlade-Chamberlain in de richting van Rashford. Maar Matthijs de Licht zit daar met tussen met het hoofd. Ik vind de Licht uh, heel goed voetballen. Heel geconcentreerd. Maakt geen fout Staat steeds op de goede plek. 18 jaar pas. Ja, we hoeven niet te zeggen wat een uh, gigantisch talent hij is. Want dat weten we allemaal. Maar het is toch wel mooi om dat dan ook uh, te zien uh, gebeuren in een wedstrijd als deze. Waarin de contouren van het nieuwe Nederlands elftal moeten ontstaan. En de verwachting is dat Matthijs Ligt nog vele, vele jaren daar in het hart van de defensie uh, zal gaan spelen. De ligt nu met de paas in de richting van Promes. Nee, dat was bijna al. Want Promes heeft nu de bal. De voorzet van Promes gaat over Dorst en Depay heen. Komt helemaal achterin terecht bij Van Aanholt. Die zou het dan ook nog kunnen gaan proberen. Geeft hem nu aan Depay. Geen buitenspel. Depay met de voorzet. Maar die is ook weer veel te hard. Is die bal te licht of zo? We zien dat regelmatig gebeuren. Dat uh, de voorzet veel en veel te hard wordt getrapt. Dat zag we, zagen we al een keer met uh, Rose. Die schoot hem toen uh, de tribune in. Nu Depay weer. Nadat dat uh, van de andere kant ook gebeurde met uh, Promes. Wel een ingooi voor de zelf. die is inmiddels genomen met Hatenboer. De bal. Haterboer die moet die bal voor de goal krijgen. Daar staat hij voor. Probeert hij wel. Maar wordt onderbroken door Danny Rose. En via Rose gaat de bal over de achterlijn. Mag Nederland wel een corner gaan nemen. Memphis Depay gaat zich daar over ontfermen. Nederland staat in Conclaafse ongeveer daar tussendoor. Met Wijnaldum en Strootman en Promes. ...toch de wat ervaren spelers die bij elkaar staan... ...misschien wat nieuwe afspraken proberen te maken. Het zal niet over deze hoekschop gaan. Het zal over andere dingen gaan. Corner komt u nu wel aan. Memphis van Dijk in de lucht. Wie weet, Dorst natuurlijk. Komt die bal ook. Dorst, die krijgt hem ook inderdaad op zijn hoofd. Maar bovenop zijn hoofd kan hij geen richting aangeven. Dus gaat hij over het doel. Wel de goede man bereikt, maar niet de juiste kopbal... ...bij deze hoekschop van Nederland. Met nog pakweg vijf minuten op de klok. Ja, misschien was het nog beter geweest als Dorst hem niet had geraakt. Want in de rug van Dorst... Stond Van Dijk nog. En de bal daalde als een baksteen. Zou precies op het voorhoofd van Virgil van Dijk terecht zijn gekomen. Maar als dat uh, bestaat. Ja het bestaat wel. Maar uh, in voetbal heeft dat uh, dan meestal... Uh... Helemaal niets te betekenen. Nu uh, heeft Pickford weer problemen met het uitverdedigen. Wordt hij opgejaagd door Dorst. Schiet hij de bal uiteindelijk tegen de spits aan. En loopt hij over de achterlijn. Dus uh, mag hij een nieuwe doeltrap gaan nemen. En uh, zal hij de bal waarschijnlijk nu in de richting van de helft van het Nederlands elftal gaan schieten. Want uh, nog een keer zo'n hachelijk moment heeft hij geen zin in. Neem ik aan. Hoewel hij maakt nu aanstalten om Henderson aan te spelen. Maar Engeland wordt opgesloten door die drie voorop van Nederland. Depay, Dorst en Promes. Dus nu een uh, ferme trap van Pickford in de richting van Rashford. Die krijgt de bal op de kruin, maar kan er verder niets mee beginnen. En via Rashford gaat de bal over de zijlijn in Gooi voor Nederland. Ja, en diezelfde Rashford staat nu nog te gebaren naar Pickford dat hij iets niet goed deed. Ja, hij schiet die bal uiteindelijk ver weg. Hij kon niet veel anders. Maar Rashford loopt hem op op zijn doelman. Vindt dat hij die lange bal blijkbaar niet mag hebben. De ligt dan. De ligt naar Atenboer. Atenboer komt niet voorbij. Tijdens de verrassing eigenlijk wel de man van Atalanta die met zijn team tegen Everton van Ronald Koeman toen ze een goede indruk maakte. En uh, natuurlijk is hij al een tijdje in beeld uh, omdat hij een, een atypische Nederlandse speler is. man met veel loopvermogen, veel kracht kan die hele zijlijn uh, belopen. En in dit systeem is dat uh, eigenlijk heel erg handig. Als Nederland met vier verdedigers zou spelen is de concurrentie natuurlijk veel groter. De licht, waar kan die heen? Een nou, aardig paasje nu naar Atenboer. Atenboer door naar Dost. Uh, Dost dan uiteindelijk wel naar uh, Wijnalden. Maar je zou dan hopen op iemand die je sneller zelf wegdraait en wat kan Betekenen. En, uh, maar ja, oké, okay, dat lukt uh, Dorst niet. Dan Memphis met een paar schijnbewegingen. Maar dat uh, heeft geen enkele zin. Loopt vervolgens zomaar in de val bij Henderson. En levert dus de bal in. Van Arnold, die pakt hem dan wel af. Van Arnold. En nu dan Memphis. Dan moet het wat snel gaan. Kom op uh, Memphis. Uh, bal breed naar Wijnaldum En die komt er uh, ook niet uit. Nee, Nederland uh, ontbreekt het ook wel aan, aan brieën op dat soort momenten. Tegen aanval Engeland met de paas op Rashford. Die hemel is uitgeweken naar de linkerkant. Wordt er opgevangen door de licht. De licht dringt Rashford terug. Nog altijd Rashford. Krijgt ze van Rose en speelt de bal naar Rose. Rose op zijn beurt weer terug naar Rashford. Engeland nu zo'n beetje op de as van het veld. Met uh, Sterling en Lingard. En via Oxlade-Chamberlain komt de bal helemaal weer aan de rechterkant uit. Bij Trippier. Trippier opgevangen door Van Arnold. Kan hem weer kwijt aan Lingard. Lingard probeert de bal te steken op Sterling. Maar daar zit Van Dijk daartussen. En nu is er ruimte voor Nederland op de counteren. Met Promes. Hatenboer zet de turbo open aan de rechterkant. Hatenboer aan de bal. Rose op de weg terug. Hatenboer houdt in. Speelt de bal dan over. ...over de breedte naar Promes. Dan kan Engeland zich reorganiseren. Maar is het nog altijd Promes. Klein tikje breed op Strootman. En nu is het zoeken. Bal op Depay. Depay terug naar Strootman. Depay heeft hem weer te pakken. Twee man voor zich. Probeert hem er tussendoor te spelen. Er staan drie mensen van Nederland stil te wachten op die bal. Maar die komt dan niet omdat die Engelsen daar goed zijn opgesteld. En nu gaat naar Engeland weer in de tegenaanval met Rashford. Haterboer in de achtervolging. Heeft in ieder geval nu Rashford voor zich. En die krijgt een steun van de licht die daar weer nuttig werkt verricht. En zo heeft Nederland het dan weer opgelost. Er komt wat meer lucht op het veld. En dat zorgt ook voor wat meer actie. Wat meer gevaar voor beide doelen. Zonder dat dat echt leidt tot grote kansen. En dat had in het voorgaande geval Nederland zich best mogen aanrekenen. Wat is dat meer in? Ja zeker, er zat meer in. Nou Laten we dat meer dan maar later op gaan eisen in deze wedstrijd. Ach, alles bij elkaar weet je wel. Koeman uh, debuut. Hij heeft gezegd uh, ik wil uh, winnen. En ik wil de volgende winnen. En ik wil die daarna winnen. En dan die daarna wil ik ook winnen. Kortom, ik wil eigenlijk alleen maar winnen. Omdat winnen natuurlijk ook zelfvertrouwen oplevert uh, bij die spelers. En ook dit is een wedstrijd. Al zijn hem in de tweede helft. Winnen met 1-0. Dan ga je alles bij elkaar met een aardig gevoel naar de volgende Interland tegen het team. Waarvan ik denk dat het uh, veel beter is dan het Engelse helftal. Namelijk uh, Portugal. Europees kampioen en de afgelopen twee jaar eigenlijk alleen maar sterker geworden dan toen op dat Europees kampioenschap. En dan zal Nederland dus helemaal aan de bak moeten tegen een sterk geslepen elftal dat echt meer kwaliteit heeft dan Engeland. Nu Stroopman, Strootman kan diep naar Memphis. Lange weg te gaan. En dan is er een overtreding gemaakt. Lijkt mij... Toch? Ja, wat er gebeurde was. De licht uh, liet de bal wat te ver van zijn schoen springen. Toen dook hier met zijn uh, been naar voren achteraan. Een uh, duel met Rose. Rose werd geraakt. Maar de licht raakte de bal. En daarna kwam die uh, paas van Strootman op Depay. En die kon echt doorlopen hoor. Naar de keeper. Maar uh, waarschijnlijk op aangeven van de vierde official. floot de scheidsrechter alsnog. En geeft hij een vrije trap aan Engeland. Ligt het spel nu nog altijd stil. Is bij Nederland uh, de... Ehm... Um. Het, uh, de frustratie over het feit dat die avond niet doorging, uh, weer weggeëbt. Maar uh, duurt het ook alweer weer erg lang voordat de vrijheid genomen wordt. Heeft te maken met het feit dat Henderson nog een uh, schoenveter moet vastmaken. Nou, dat zit allemaal weer vast. We zitten inmiddels in de laatste seconde van deze eerste helft. En de official laat nu zien dat er drie minuten bij komen. Dus uh, gaan we nog heel even door. Heeft natuurlijk alles te maken met die blessures. Vroeg in de wedstrijd voor Rose en uh, later voor Gomez, die daarna moest afhaken. Waardoor uh, Maguire bij Engeland in het veld kwam. bal is uh, nu bij Pickford, de Engelse keeper die ik erg... ...onzeker vindt als hij de bal aan de voeten heeft. Want uh, dit gaat ook allemaal weer met uh, horten en stoten via Walker... Uh, ...gaat de bal dan uh, over de zijlijn. Maar uh, die raakt dan nog wel een speler van het Nederlands helft... ...waardoor Engeland die ingooi mag nemen. Zitten we dus in de extra tijd van de eerste helft. Stand 0-0, een paar mogelijkheden gezien. Een paar kleine kansjes, maar niet meer dan dat. Nederland erg aan het zoeken. Ziet nu in het uh, verloop van de wedstrijd wel dat het af en toe wat begint te lopen... ...maar het moet nog altijd veel en veel beter. Regelmatig overleg tussen Ronald Koeman en Dwight wegens een kees van wonderen zijn assistente wat te doen ingrijpen nog in de eerste helft in de rust wie brengen we dan Waarschijnlijk uh, dat hij gaat uh, komen met Prupper. Dat zou ik een uh, logische optie vinden. Want met name daar in het centrum van het middenveld heb je eigenlijk een verbindingsspeler nodig. Dat ontbreekt er nu ten ene aan. Engeland nog één keer met een paas op Rashford. Die verplaatst de bal naar de linkerkant waar Rose vrij staat. Rose zet voor en daar bijna de kans voor Lingard. Maar de voorzet was net iets te scherp en zodoende kan Nederland uitverdedigen. Ja, maar niet lang. Die bal komt als een pingpongbal weer terug. En weer bij Rose. Die wel wat kan er aan die linkerkant. Die wordt aan het weggezet door Maguire. Hier verslikt hij zich dan Nederland. Promes moet hem gewoon even meegeven aan Wijnaldum. Wijnaldum loert. Kan hij naar dorst. Nee, de bal wordt onderschept tegen het lichaam aan van Anderson. En over de zijlijn. Nog even over die keeper. Over die Pickford. Ja, ze weten het bij Engeland niet. Ze hebben Joe Hart meegenomen. En weet je, van alle cijfers in Engeland, van alle keepers in de Premier League... ...heeft Joe Hart de slechtste safe cijfers. Dus de slechtste aantal reddingen. De beste volgens die cijfers is. Nick Pope, een nieuwe jonge doelman die eigenlijk een hele merkwaardige carrière heeft gehad in Engeland. Via allerlei non-league clubs, nu dan in de Premier League is. En het in uh, dit jaar uitstekend doet, maar die krijgt niet nu een kans. Misschien ook in uh, volgende wedstrijd tegen Italië bij uh, Engeland. Uh, want voor hetzelfde geld wordt hij dan de nieuwe man daar in de goal bij Engeland. Ook dat is een vacature. Nederland schuift uh, weer rond, weinig dieptanders had u dat wel uh, gehoord. Uh, nu dan wel. Maar dan komt Dorsnet juist uit de spits lopen naar de bal toe. Terwijl die bal van de licht over hem heen gaat. En dat is typisch zo'n misverstand tussen twee spelers. Die gewoon niet vaak met elkaar gevoetbald hebben. Engeland heeft de bal bezit echt in de laatste seconde van deze eerste helft. Via Hatenboer gaat de bal over de zijlijn. Dan wil hij zelf de ingooi nemen. Maar is de bal gepakt door Rose. En die krijgt Fiat van de scheidsrechter om die ingooi te nemen. Maar dan wordt de bal ingeleverd door Maguire. En komt er hier nog een kans voor Nederland. Met het schot van Depay. Maar dat schot eindigt recht in de handen van Jordan Pickford. Een niet al te moeilijke redding. Dat was misschien wel de grootste kans die Nederland krijgt. Met de nadruk op krijgt. Want wat gaat er een enorme fout van Maguire aan vooraf. Dan wordt Depay... Op de as van het veld aangespeeld. Kan hij een paar meter doorlopen. Schieten vanaf de rand van het 16 meter gebied. Maar is die bal niet goed geplaatst. Is er her en der wat voorzichtig gefluit vanaf de tribune? Het debuut van Ronald Koeman als bondscoach bevalt nog niet geweldig. In ieder geval een aantal mensen hier op de tribune. En ons eigenlijk ook nog niet helemaal. Want het is zoeken, zoeken, zoeken. Wat betreft Oranje. Maar oké, okay, wat wil je? Die spelers die moeten andere dingen doen. Nieuwe spelers in de ploeg. En ja, dat moet allemaal nog gestalte krijgen. Wie weet, in de tweede helft. Ja, straks de tweede helft. Eh, voordat we naar het uitgestelde nieuws gaan, even een korte reactie. Andries Jonker, hoe kijk je naar de eerste helft met Ronald Koeman als bondsco bondscoach? Nou, het was een, uh, een saaie helft waarin duidelijk wordt dat het elftal tijd nodig heeft. Wat wel goed is, ze zitten vroeg druk en het werkt. Iedereen doet mee, iedereen is daarbij betrokken. Een aantal keren de bal verhaalden we voor daarmee. Vlak voor is zelfs een behoorlijk de beste kans daaruit gecreëerd. En ik denk dat dat eigenlijk het aspect is wat verreweg het beste voor elkaar is. Snel druk zetten, met z'n allen samen, dat ziet er goed uit. Waar Bal bezit, heel veel werk te doen. Zometeen meer. De tweede helft nu naar het uitgestelde nieuws van 9 uur.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 Denken van nou oh, het komt wel goed. Zondagavond om 7 uur in Reporter Radio Hoofdpijnscholen in Nederland. Op NTO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. In centro: Ugependa kuwa Kawahida zaidi. Qua babu in centro: Sasapia Kenia. In centro Kwenye Radio SUV. In centro, ja, IT Company. Nu ook in Kenia.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 Het hele jaar door genieten van een groene, strakke grasmat? Dat kan. Strooi nu Pokon Bio-Gazonmest en je gazon wordt mooi groen, sterk en gezond. Pokon Groen. Doet je goed. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Koop nu Pokon Bio-Gazonmest en win een robotgrasmaaier. Meer weten? Ga naar pokon.nl.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 Deze week bij jou aan de deur. Slim online boekhouden voor accountants en ondernemers. Samen het beste resultaat.nl. NPO Radio 1. Het is 9 over half 10, zeker nog. Het is nu 10 over half 10, maar het nieuws van 9 uur heeft u nog te goed. Wouter Wolgemoed. In het centrum van Amsterdam zijn zeker 90 Engelse voetbalsupporters opgepakt. In de uren voor de oefen tussen Oranje en Engeland misdroegen ze zich op de wallen. Ze gooiden met bierflesjes en er werd een fiets met kinderzitje in de gracht gegooid. Gisteren veroorzaakten de Engelse supporters ook al overlast in de Amsterdamse binnenstad. Toen werden 25 supporters opgepakt. Inmiddels is het weer rustig in het Wallengebied.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 Welkom terug tot 11 uur, zit langs de lijn en omstreken. We volgen vanavond het onverduel van het Nederlands elftal tegen Engeland. Het is rust in de arena en de stand is 0-0. Andries Jonker kijkt met ons mee naar uh, de eerste wedstrijd... onder leiding van de Nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Uh, Andries, ik heb even tijdens het nieuws internet gecheckt... en het woord uh, slaapverwekkend. Uh, oh. Ik val in slaap en het is moedeloos, uh, valt heel veel al. Armoede. Is dat uh, iets te negatief gedacht of kan je daarin meegaan? Nee, we, we moeten echt in Nederland te ophouden met zeuren. Uh, dat, dat, dat, altijd maar uh, kritiek uiten. Uh, het is slecht geweest de afgelopen periode. We hebben een nieuwe bondscoach, die heeft een nieuw plan. Het staat 0-0 in de rust en dan kunnen we ons gedragen alsof het 0-8 staat. Is niet zo, het staat 0-0. Engeland een halve kans. Nederland nog een iets kleiner kansje met het schotje van de pie. En dat is het dan. Ja. Heel veel goede bedoelingen, goed druk zetten. Laatste kwartier kwam er iets meer in. Ging het iets meer naar voren? Ja, hebben, hebben we twee, twee keer een fase gehad. dat we even de bal rondspeelden. rond de 16 meter van Engeland. Totdat er iemand weer een verkeerde keus maakte. Ja. En dat ging dan vrij snel al. En daar zijn we dan al. Hè, dat, dat vinden we dan al goed. Ja, daar zit het probleem ook. Om bij balbezit. Uh, een, een kans te creëren, überhaupt. Dat lukt nog lang niet. Nou, laten we eens positief uh, uh, over een positieve boeg gooien. Uh, wie, wie, uh, welke linie of wie springt er voor jou uit? Wie, wie doen het goed? Ja, ik, ik denk het belangrijkste is dat ze als team verdedigend echt proberen... die bal zo vroeg mogelijk te veroveren. Dat is niet zo makkelijk. Dan nee, moet maar je maar voor wie, samenwerken. Wie, wie doen dat nu goed? Ik vind dat die spitsen, dus, dus Dost en Prommers en Depay... die dat eigenlijk niet de types daarvoor zijn, mm -hmm. die voeren dat heel behoorlijk uit. Nou, op het moment dat we op eigen helft moeten verdedigen, dan wordt het moeilijker. Maar vooruit druk zetten, dat doen ze goed. Belangrijker, als we achterin de bal hebben, wat dan? Ja. En dan ontbreekt de diepgang, dan lopen we niet naar voren zonder bal. Ja, dan staat het vast en dan krijgen we met z'n allen het gevoel van... dit willen we niet zien, dit is vervelend. Ja, en je ziet heel veel passes komen niet aan. Hè? Ik zag net dat Bas Drost heeft een uh, accuracy van uh, wat was het, 36 procent, geloof ik. Ja, het is maar... zoekende. Ja, dus er zitten te veel sloddigheden in bij spelers... waarvan we met z'n allen vinden dat dat niet nodig is. Bij ja. De Play, bij Strootman, bij Dos, bij Wijnaldum. We vinden met z'n allen dat dat beter moet kunnen. En ik denk dat dat ook terecht is. Ik heb gewerkt met Bas Dos bij Wolfsburg. Dat is echt een uitstekende spits. Dit, dit, dat, dat irriteert hij zichzelf als eerste aan. Maar dit kan en moet echt beter. Vanmiddag, even een ander onderwerp tussendoor, zijn de Olympische sporters gehuldigd in de Grote Kerk in Den Haag. De medaillewinnaars kregen een lintje opgespeeld en zij die er al één hadden, die kregen een beeldje. Verslaggever Karin Albert was erbij. Terwijl het carillon van de Grote Kerk in Den Haag speelt, komen de sporters aan. En daar is Patrick Roest, won zilver op de 1500 meter en brons in de ploegenachtervolging. Het is natuurlijk uh, ja, heel leuk om zo'n huldiging te krijgen. En uh, ja, ik ben benieuwd hoe het gaat zijn, want voor mij is het natuurlijk de eerste keer. En uh, ja, ik ben benieuwd hoe groot het wordt. <laughs> hoe zag jouw leven er de afgelopen weken uit sinds de Spelen? Nou, vrij druk. Ja, ja, je moest een hoop dingen doen. Nou, toen we terugkwamen van de Spelen, toen konden we niet gelijk genieten van de resultaten. Want we moesten gelijk nog een week al schaatsen. En schaatsen. Uh, ja, daarna komt er wel een hoop op je af en heb je het gewoon erg druk. En uh, ja, dit is eigenlijk het laatste wat we vandaag moeten doen. En dan uh, zit echt alles erop. En dan morgen weer gewoon trainen? Nee, morgen gaan we gewoon lekker uh, rust houden. En dat uh, zal de komende weken ook nogal zo zijn. En dan, uh, ja, ik denk dat we over ongeveer twee weken de trainingen weer een beetje gaan oppakken. En voelt het nou dat je geleefd bent de afgelopen periode? Ja, wel een beetje, want je wordt echt uh, van hot naar her gesleept door iedereen. En uh, ja, dat is soms een beetje druk, maar je went er wel aan. Maar is het ook leuk of, nou ja, dat hoort er nu eenmaal bij, dat ondergaan we dan maar even? Nou ja, sommige dingen zijn echt leuk en sommige dingen, ja, daar kijk je niet echt naar uit om te doen. Maar uh, ja, dat hoort er dan bij, dus uh, ja, dat uh, ja, hoort erbij, dus ja. je moet het maar doen. En wat vind je wel leuk en wat niet? Nou, zoals dit is wel leuk, want je ziet alle sporters weer waarmee je in Korea hebt gezeten. Maar uh, ja, soms moet je een, een klinnetje geven, dan sta je de hele dag op een ijsbaan. En ja, je staat al zo vaak op een ijsbaan, maar dan rij je het liefst zelf rond. Maar uh, ja, het hoort er wel bij. En dan is het ook wel weer mooi om natuurlijk, uh, ja, mensen wat bij te brengen van het schaatsen. Dag SB Visser. Hallo. Wat voor dag is het vandaag voor je? Uh, ja, mooie dag. Ik heb er wel zin in. Ja, ik heb wel veel meegemaakt de afgelopen weken. Maar toch blijft dit... Uh, dit is wel uh, ja, weer een mooie dag. Want wat heb je zo al meegemaakt de afgelopen weken sinds die Spelen? Ja, ontzettend veel huldigingen... Um... Uh, ik mag praatjes houden voor, om mijn verhaal te vertellen. Superleuke ervaring. Uh, uh, uh, nou ja, zelf uh, prijsuitreikingen doen, openingen. Uh. Is alles leuk of denk je ook wel eens... ik wil weer gewoon lekker gaan schaatsen hoor? Uh, ja, dat, uh, de, dat denk ik ook wel eens, ja. En uh, vooral als ik ja, op het moment... Ja, je wordt gewoon overal herkend, zelfs in de supermarkt. En uh, je kan niet even snel... Uh, even iets doen. Dus je, ja, je voelt je de hele tijd wel een beetje bekeken. En uh, ja, dan denk ik wel, nou, ik wil gewoon weer schaatsen... en gewoon even onbekend zijn. Esmee, wat hebben we genoten van je prestatie. Je onbevangenheid en je enthousiasme. En ik vind het ontzettend leuk dat ik je mag vertellen... dat het Zijne majesteit de Koning heeft behaagd... je te benoemen tot de ridder... In de orde van Oranje Nassau. En ik speel je graag de vizieringslog. Na de huldiging werden de medaillewinnaars ontvangen op Paleis Noordeinde... door de Koningin en de Koningin en Prinses Margriet. Ooit stonden de voetballers van de Elftal ook op de stoep bij Ooit. de Koningin. Dat is lang geleden, in 1988, toen ze Europees kampioen werden. Uh, nou, die kant moeten we weer opgaan. Anders Jonker, we kijken naar een nieuwe start uh, van de Nederlandse Elftal. Uh, er is nieuw elan, hoe dan ook, hè? Ja, dat, dat is goed te zien. He, dat, dat, dat, uh, dat samen iets willen, dat is goed te zien. Maar je ziet ook dat het probleem van... we hebben de bal achterin en wat dan? Ja, dat is nog lang niet verholpen. Ook twee nee. trainingen van Ronald Koeman helpen. Jij stipt dat juist zo, zo aan. Dan, dan, dan, dan, dan lopen ze als het ware in een fuik. Dan weten ze eigenlijk niet... Wat moeten we dan doen? Als ze over die middenlijn heen komen en de Engelsen staan daar keurig opgesteld? Ja, die Engelsen staan te wachten en die staan ver van hun goal. Over het algemeen er ligt ruimte achter die verdediging. Maar daar loopt niemand heen. Niemand wil die ruimte in zonder bal. Ja. ja, en dan moet je hem dus in die drukte gaan spelen. Ja, dat is erg moeilijk met deze ploeg. We gaan we terug naar de Amsterdam Arena. Want de spelers staan weer op het veld voor de tweede helft. Jeroen Grutter en Arno Vermeulen. Zijn er wissels, mannen? Nou, we hebben de cijfertjes op een rij gezet. Jeroen heeft dat gedaan. Uh, en we hebben een bingo, maar er zijn geen wissels. Alle spelers staan er nog, ondanks uh, het idee dat er misschien iets zou gebeuren. We zagen spelers trainingsjacks uitdoen, maar misschien was dat om het uh, publiek in verwarring te brengen. Maar dezelfde 22 beginnen aan de wedstrijd als die eindigde de eerste helft. We hebben natuurlijk wel een wissel gehad al bij Engeland met Maguire, die snel in het elftal moest komen, de verdedigen. Maar verder geen wisselingen. En nu dan Van Dijk meteen met een lange bal. Nederland wil vanaf de aftrap misschien nog iets opportunistischer voetbal. Als dat kan. Ja, het kan natuurlijk altijd. Strootman. Memphis. Bal springt weg. Strootman. Strootman. Dan iets achter van Aanold Maar die heeft die bal nog wel. Maar dat betekent altijd dat de echte niet eruit is. Dat je niet snel kan spelen. En nu de vrij. Die dreigt even in te gaan dribbelen. En dan draait hij om. Gaat hij toch terug naar zijn keeper. Jeroen Zoet. En is die echte snelle aftrap. Die leek in een aanval te eindigen. Toch alweer voorbij. En zitten we een beetje meer in het ritme van de eerste helft. Nou, misschien dat dit wat oplevert hoor. Want Promes wordt aangespeeld aan de linkerkant. En krijgt er ook steun van Depay. Dus de twee vleugelspitsen nu heel dicht bij elkaar. Maar via Depay gaat de bal dan over de zijlijn. En mag Engeland ingooien. Terwijl de Engelse fans die zich wel enigszins hebben gedragen vandaag in het centrum van Amsterdam... hun gezangen aanheffen. Er zijn veel arrestaties gepleegd. Je weet het van tevoren, maar het gebeurt toch. Het hele centrum op stelte gezet. Veel drank is er gevloeid. Ook een beetje bloed. Nou, allemaal niet leuk, maar hier in het stadion geen problemen. En wat sfeer zou ook niet gek zijn. Engeland dat er nu uitkomt via de linkerkant met Rashford. Maar die wordt weer heel eenvoudig gestuurd door Matthijs de Ligt. De beste speler aan de zijde van Oranje de Levert de bal overigens wel in bij het uitverdedigen. En dan komt er een enorm schot van afstand van Oxlade-Chamberlain. Die raakt Van Dijk, die is half groggy. Voelt aan de rug, staat weer. Maar Engeland nog altijd aan de bal met Rashford. Een meter of drie buiten het 16 meter gebied. Speelt de bal achter de standbeen langs. Bereikt daarmee een ploeggenoot. En via Strootman zit dan een voet tussen. En eindigt de bal in de handen van Jeroen Zoet. En gaat Nederland bouwen aan een aanval. Ja, Van Dijk is even op zoek naar een wandelende nier. Die... Van plaats is gewisseld. Zit maar aan zijn rug te voelen. Want kreeg een schot echt knalhard tegen zijn rug aan. Dat hij echt last van. Maar oké, okay, het is een bier van een vent. Dus die zal wel verder kunnen. Paas nu in op Strootman. Strootman dan weer naar Stefan de Vrij. En de Vrij die probeert die bal eens diep te geven. Memphis, sprinten maar, jongen. Kijk eens wat het te halen valt er bij Walker. Maar Walker verdedigt goed. Die Engelsen zijn ook geen prutsers natuurlijk. Die kunnen wel wat. En dan de, de bal achterin bij Trippier. Die ook trouwens aardig voetbalt. Nu opgevangen door Strootman. Daarna nog Van Aanold erbij betrokken. En dan de bal over de zeilen. En Het is Nederland dat gooit. En dat gaat gebeuren door Patrick van Anolt. Maar hij weet nog even niet waar naartoe. Depay zou kunnen. Promes biedt zich ook aan. Hij heeft Strootman naast zich, maar het wordt uiteindelijk Promes. Promes speelt de bal op Strootman. Strootman terug op Van Aanholt. Driehoekje aan de linkerkant van het veld. Strootman dribbelt terug. Speelt de bal ook helemaal terug naar de helft van Oranje op De Vrij. En die vlechtenspeelde naar de rechterkant op Matthijs De Licht. De Licht zou eventueel Hateboe kunnen aanspelen. Besluit dat niet te doen. Speelt de bal weer terug op De Vrij. En zo worden de posities ingenomen. Engeland wacht af. De Vrij dribbelt het middenveld in. En speelt nu Depay aan. Depay kijkt. Nu zou een voorzet kunnen, maar besluit hij van Arnold aan het werk te zetten. Die eindigt helemaal in de hoek van het veld. Geen ruimte om de bal voor te zetten. Via tripje gaat de bal en over de zijlijn mag Nederland een ingooi nemen. Van Aanholt gooit zelf, kon ook niet veel met die bal, was hem niet echt aan te rekenen. Het is gewoon daar druk te staan, drie Engelsen tegen twee van Nederland. Nu weer Promes en Van Aanholt en Memphis daar wat dichter bij elkaar. Het is een goede bal van Promes. Memphis voor de goal en kan Dorsten erbij? Nee, die kan er niet bij. En dan in tweede instantie is het een totaal mislukte poging van Strootman die wil schieten van die afgeslagen bal. En die raakt hem helemaal niet. En als Engeland er ook weer vandoor met Sterling. Die ontwijkt de tackle van De Vrij. Komt er snel aanval met Sterling. Sterling moet eigenlijk aan de linkerkant openen. Als je het ziet, dat doet hij ook. Nu komt Rose van heel ver. Niemand van Nederland erbij. En dan een voorzet die totaal mislukt van Rose Precies naar de plek waar niemand van Engeland staat. Ook dat is trouwens wel heel erg bijzonder. En zo gebeurt er wat in de arena. Strootman die nu de bal paast naar de rechterflank. Maar had hij net maar die bal vol kunnen raken. Dan had er misschien een goal van Nederland ingezeten. Promes wacht daar op hulp van Atenbo. Die komt van heel ver in dat tempo wat hij kan hebben met die grote benen. Als een, als een paard komt hij daar aan die rechterkant voorbij galopperen. En dat levert Nederland wel een corner op. Nou, het is een redelijk begin van die tweede half. We gaan weer even rechtop zitten. Ja, er gebeurt wel het een en ander nu hoor. En dat kon de wedstrijd prima gebruiken. Ja, die voorzet van Rose zegt. Drie man van Engeland liep naar de eerste paal. En hij legt de bal bij de tweede paal. En dan die tegenaanval van Nederland die dus leidt tot deze hoekschop. Die genomen gaat worden door Memphis Depay. De bal ligt stil en nu gaat hij hem inbrengen. In de eerste helft was er ook al een corner. Toen werd er gekopt door Dorst. Uh, nu wordt Dorst bijna bereikt. Wordt de bal weggekopt door Engeland. Is hier nog een keer Depay met een ingewikkelde beweging. Maar speelt hij de bal zelf over de achterlijn? Komt de bal nog wel voor? Wordt hij binnengeschoten door de vrij? Maar is de vlag lang de lucht ingegaan? Wat wegwerpgebaren van uh, Depay. Die is het er niet mee eens. Maar ik denk dat de grensrechter het prima heeft gezien. Want uh, die actie was. Uh, niet erg gepolijst. Nou, als ik het nu nog eens een keertje zo dan heb ik toch mijn twijfels. Hoor. Want hij glijdt naar de bal. Dan moet je afvragen of de bal in zijn geheel over de achterlijn was. Dat valt uh, niet goed te constateren. In ieder geval niet voor 100%. Wat we wel voor 100% zeker weten is dat de vlag omhoog ging. En dat er een doeltrap werd genomen in Engeland. Engeland dat nu de bal heeft halverwege de helft van Nederland. Ja, maandag, als Nederland tegen Portugal speelt in Genève is het doellijn technologie Of videoref, moet ik eigenlijk zeggen. Dat hadden we nu misschien wel kunnen gebruiken. Engeland in de aanval, maar van als een sta in de weg. Dat betekent dat die bal er niet voorbij komt van de Engelsen. Van Kieran Trippier en Engeland probeert het nu aan de andere kant bij Maguire. Maguire kan beter maar inleveren. Dat doet hij ook. En die aanval gaat ook niet snel hoor. Engeland nu weer eens zijn achteruit via Henderson. Terug daar. Centraal naar Stones. Stones weer naar zijn keeper. En die keeper weer naar Walker. En uh, Nederland uh, probeert daar uh, wat te storen op afstand. Uh, de Pai doet dat. Uh, Dost zorgt dat uh, in de as weinig kan gebeuren. En dan gaat die bal naar de rechterkant. Nu wel een bal de diepte in. En dan is er een misgestand van oh. Nederland. Nee, lijkt me geen penalty. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Nou, Rashford die wordt daar uh, getackled. En de keeper van Nederland kwam eruit. Zoet. En ook uh, de vrij was erbij. Missgestand wel. Want uh, twee is eigenlijk wat te veel. Rutherford daar en dan, uh, nou, nah, valt wel mee, valt wel mee, niks aan de hand. Uh, Restford die uh, duikt daar over de knie van. Uh ...van de verdediger van Nederland, van Matthijs de Licht ...die daar die uh, bal speelt, uh, geen strafschop, uh, het spel gaat gewoon verder... ...maar wel even oppassen daar achterin, want Zoet uh, en de licht, ...ook dat was niet precies op elkaar uh, afgestemd, de keeper kwam eruit... ...de licht was in het duel, voor hetzelfde geld loopt dat toch wel fataal af. Ja, er zijn er genoeg die hem wel uh, voor op de stip leggen... ...en wat deed Zoet zo ver van zijn doel, want daar kon er niet bij... ...Rashford kwam met 7 mijls laars aangerend, was er eerder bij... ...maar dankzij de licht en Zoet ja, raakte Rashford uit balans... en. Uh, we hebben dus geen penalty, dus maar goed ook voor Oranje. Engeland aan de bal op de eigen helft, in het eigen 16 meter gebied zelfs. Is het Stones die de opbouw verzorgt, vindt daar aan de rechterkant Oxlade-Chamberlain. Die kaatst de bal even terug op Walker. Walker naar de as van het veld op Henderson. Henderson dan weer naar de linkerkant op Lingard. Lingard. Durft het niet aan om de bal in voorwaartse richting te spelen. Nou, in eerste instantie, want nu krijgt hij steun van Sterling. Sterling terug op Lingard. Staan die twee heel dicht bij elkaar. Staat Wijnald om toe te kijken. Komen er meer spelers van het Nederlands helftal. Zonder dat er iemand ingrijpt. En combineert Engeland nu aardig doorheen. Komt er een schot van afstand. Maar dat schot van Rashford komt tegen het achterhoofd van een ploeggenoot. Rashford opnieuw aan de bal. Nog een keer een schot. En dat wordt van richting veranderd. Leek de bal bijna nog in de verre hoek te vallen. Maar Zoet keek hem naast. Weten we wel dat Engeland de hoekschot mag nemen. Ja, beide teams eigenlijk een beetje los nu in die uh, tweede helft. Er wordt uh, gewoon veel meer richting uh, doel gespeeld door beide teams. Uh, sneller, wat agressiever. Er is wat uh, meer ruimte. We krijgen nog een keer het moment te zien van uh, de knie van de licht. Maar ja, als je thuis speelt is dat geen penalty. Alleen als je uitspeelt misschien wel, maar hier niet. <laughs> komt die uh, hoekschop van uh, Engeland uh, komt daar uh, nou eigenlijk wel richting penalty stippen. Dan een kopbal die maar half is en dan van dichtbij. Dat zijn van die rare momenten. Dat moet je eigenlijk niet willen. En dan is er Hens gezien, denk ik, van uh, Henderson. Maar dan krijgen ze toch wel van dichtbij via Sterling en Henderson twee keer de kans om die uh, bal richting doel te schieten. En dat van een uh, paar meter uh, afstand. Maar Van Dijk krijgt die bal niet weg van Arnold. En dan uh, is het feest van